Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Van het dak van het FC Twente stadion in 2011 wordt niemand vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft een schikking getroffen met de bedrijven die verantwoordelijk waren voor de verbouwing van de tribune in de Grootsvesten. Ze moeten allebei 50.000 euro betalen en 75.000 euro storten in het Fonds Slachtofferhulp. Bij het drama vielen twee doden en raakten negen mensen gewond. Uit onderzoek bleek dat de dragende constructie van de tribune niet deugde. Het experiment van de gemeente Terneuzen om inwoners een basisinkomen te geven zonder dat ze er iets voor hoeven te doen gaat mogelijk niet door. Volgens het ministerie van Sociale Zaken is het plan in strijd met de wet. Terneuzen wil 20 mensen die al meer dan vier jaar in de bijstand zitten bij wijze van proef een basisinkomen van 1000 euro per maand geven. Ze hoeven niet meer te solliciteren en als ze iets bijverdienen mogen ze dat houden. Volgens het ministerie is het een vervanging van de bijstand en Terneuzen is niet bevoegd om dat in te voeren ministerie en de gemeente Terneuzen gaan overleggen. De politie overweegt agenten op een andere manier een nieuw uniform te geven. Mogelijk worden die straks op het politiebureau uitgedeeld. Nu worden ze nog bij de agenten thuis bezorgd. Maar als er niemand thuis is, wordt het pakket soms bij de buren afgeleverd. Ook al is dat tegen de regels. Vorig jaar zouden er tientallen politieuniformen verkeerd zijn bezorgd. En deze maand nog kwamen er uniformen terecht op de redactie van een regionale krant in het oosten van het land. De vrouwenfinale op de Australian Open gaat zaterdag tussen de zussen Williams. Venus bereikte de finale door haar landgenote Coco van der Wegge in drie sets te verslaan. En Serena Williams was in haar halve finale in twee sets te sterk voor de Kroatische Lukic Baroni. Het is de 28 e keer dat de zussen Williams tegenover elkaar staan in een Grand Slam finale. Het weer bijna overal zonnig in het zuidwesten eerst nog wolkenvelden vanochtend vriest het nog licht. Vanmiddag wordt het een graad of twee, maar door de oostenwind voelt het kouder aan. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog wel file bij Rijswijk Centrum 7 kilometer. De A10 is even dicht bij de Koentunnel. Dat is op de A10 Noord. Er staat vanaf Kadoede 2 kilometer file. Het gaat om de rechtertunnelbuis. Er staat daar een te hoge vrachtwagen. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag 9 kilometer. A13 vanuit Rotterdam tussen Delft en Knoopend Prins Klausplein 7. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliederrecht 5. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk bij elkaar 7. A28 Amersfoort-Utrecht bij De Uithof 4. En op de A44 naar Den Haag voor Wassenaar 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Zierm. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Ik ben rechts. Oké, okay, ja, ik ben wel uh, rechtshandig inderdaad. Maar echt al mijn meningen en standpunten zijn echt links. Ja, oké, okay, maar dat heb je links Ja. Dat heb je dus in je, uh, in, in je leven en in je werk en in je, in je doel... heb je dat geconstateerd. En dan ga je op zoek. En dan kom je bij de PvdA uh, afdeling Zandvoort uit. Ja. Dat is een beetje de weg. En maar... dan ben je gelijk ook de jongste. Nou, Karim is er ook nog. Oh, Karim is er ook nog. Ja, ja, ja. ja. Die is... Uh,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 Maar ik ben wel bij alle vergaderingen en uh, ik, ik deel, neem wel deel als echt bestuurslid. Het is de bedoeling dat ik uh, het secretarischap ga opvolgen bij okay. en ja, Maar ik moet gewoon vorm krijgen. Ik vind dat je dat op de ene of andere dag maar niet gaan doen. Dus langzaamaan leer ik daarin. En je mag ook pas in de, in de raad als gemeenteraadslid of als ondersteunend gemeenteraadslid, buitengewoon raad, zitten als je op de kieslijst hebt gestaan. Ja. En dat heb jij volgens mij niet. Nee, nee ik ben echt pas vorig jaar Dat bedoel ik met, uh, dat dat gewoon nog te vroeg is. Dus zij zou wel willen opschuiven, maar ze, ze, ze kan en nee, mag kan niet. kan helemaal niet.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 toe. Het beleid wordt in Zandvoort gemaakt. Uh, ja. Wat vind je van die afstand? Haal hem Zandvoort. En ik haal hem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 En die zeggen dan van ja, de afstand naar Haarlem... dat wordt dan uh, te groot. Want uh, die hebben dan geen feeling meer... met uh, de bevolking van, van Zandvoort. Maar ja, de meeste mensen die ambtenaar waren in Zandvoort... die kwamen toch al niet uit Zandvoort zelf... maar <laughs> toch al uit Haarlem. En uh, daar hebben ze ook meer kans om door te groeien naar uh, een hogere functie. Salarisklassen zijn iets anders. Maar, uh, want je krijgt als ambtenaar betaald... Ja? naar het, na het aantal inwoners. inwoners ja. Ja, klopt. Dus als je dan nu gaat werken als Zandvoorts ambtenaar... voor uh, uh, gemeente Haarlem... Ja, dan kan je toch nog steeds voor Zandvoort blijven werken. Maar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 bij. Kijk, als die gemeente die ertussen zit er ook nog zo bij horen, dan, dan was het weer anders, maar. Maar, ja. maar als je kijkt naar de problematiek van die gemeente, is die gewoon niet vergelijkbaar met die van Zandvoort? Nee, maar dan krijg je weer hetzelfde idee met als bijvoorbeeld zo'n woningbouwvereniging De Kei uit Amsterdam, die dan in, in Zandvoort een filiaal gaat openen. En, en dat mag volgens de wet niet, want het moet aan gemeentes zijn. Ja, maar daar, zijn, daar zijn uitzonderingen op. Ja. Ja, oké. Okay. Goed. Um...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 Nou, ik sluit het niet uit, maar ik denk echt wel dat je bepaalde competenties en capaciteiten uh, moet hebben om dat te kunnen. En een zekere ervaring. Dus dat zou echt niet mm. wens zijn als je dat in 2018 zou gaan doen. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Denk okay. jij dan uh, Ben dat Ger gaat stoppen? Nou. nou, nee. Maar ik, uh, ik, ik zie, en, en ik ben daar ook blij mee ook, dat ik in de Raad uh, verjonging zie. En vandaar dat ik ook heel graag met jou wilde praten. Omdat ik de, ook de verjonging in de P van Azi. Uh, nou ja, Karim is er dan en Oessie ook. En dan...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 En uh, ik denk dat je daar wel een goede zou zijn. Ja. Nou, bedankt. Oké, okay, Lisa, bedankt. En Lisa, we gaan een stukje bedankt. muziek draaien.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 Geef me een plaatje in de kaart. Hey, welkom terug bij het programma Goedemorgen Zandvoort. U luistert naar Guus Meeuwis met het nummer Schilderij. En aan tafel is aangeschoven Dr. Anders Elise de Jong. Die ziet er heel ontspannen uit sinds ze niet meer in de politiek zit. <laughs> en um, ze komt iets vertellen over de expositie van Mondriaan tot Dus Design. En je bent conservator. Neem aan, ja, aan dat ik je mag ik zeggen tegen jou. Ja, ja, ja graag. En uh, dat was in het Bonne Phantom Museum in, in Maastricht. Dat is nogal endweg. En in Maastricht, de Maastrichter Staak komt tegenwoordig weer hierheen, hoorden we net. Ja, ja, ja. Um, hm. Laten we even beginnen met. Hoe ben je in Zandvoort terechtgekomen? Want als je daar hebt gewerkt, moet je daar ook hebben gewoond, neem ik aan. Ja, dat zou je veronderstellen, maar dat is niet zo. Maar deze. Oh, ik heb het uh, vanuit. Uh,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 8 februari. En dan zijn het drie weken achter elkaar. Dus 8, 15 en 22 februari. En dan beginnen we om 8 uur. S avonds. Moet je uh, opgeven voor de cursus? Ja, ja heel graag. Dat gewoon uh, bij de receptie van, uh, van het museum? Nou, het uh, aanmelden dat, uh, verloopt uh, via mijzelf. En mensen die kunnen kijken naar mijn website. Dat is www.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 I'm Dat was Barbara Streisand met het nummer Secondhand Rose. Ondertussen wordt de monitor even uitgeschakeld, want die stond nog even aan. En we gaan het eens dus hebben over de rommelmarkten, de concerten en ander nieuws met Roy van Buringen. Hij ziet erbij, hij ziet erbij als, als een, een, een Engelse coureur, hè, met het pitje op de hand. <laughs> alleen het sjaaltje nog. Alleen het sjaaltje, zou ik volgende keer doen, ja. ja, ja, ja. Of als een producer.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 gewoon, het is gewoon helaas niet mogelijk. De krocht is zo druk bezet, ah, dat het echt ja. tussen de lijnen door inplanning is. Ah, dus op het moment dat er een gaatje vrij is, dan wordt het ingepland. Ah, ja. vandaar. Ja. Oh. Um, dat werd vrij gedaan door iemand anders in die rommelmarkt. Ja, klopt, door daarnet. Ja, en die doet dat niet uh, meer? Die is gestopt. Die, die is gestopt ermee, die had er geen zin meer in of zo? Ik doe dit nu een jaar, heb ik het overgenomen van de. Jaar. Ah, oké. Okay. Door middel van de kofferbakmarkt kwam ik met haar in contact.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 dus dat toch wel weer jammer zijn. Is, is ja. het niet een andere plek in Zandvoort waar je dat kunt doen zonder dat daar de uh, ja, gemeente zou, bij betrokken is? Het zou, nou, zonder dat de gemeente erbij betrokken is, zou je dan bij een circuitpark bijvoorbeeld kunnen komen. Maar ja. dan, ik heb het al eerder geprobeerd hè, bij uh, Centerparks te doen. Ja. Dat werkte niet, daar komen de mensen toch niet heen. En uh, ja, Ik heb ze ook wel eens over het circuit nagedacht om een grote daar te doen. Weet je. je hebt ook maakt ja. in Nederland met 100 auto's. Natuurlijk is dat een wens om dat ook een keer in Zandvoort te doen.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 het beetje sociale contacten wilde. Het probleem is, we organiseerden er, uh, op een gegeven moment organiseerden we er vijf per jaar. Ja. Dus vanaf mei tot en met uh, oktober...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 Concert, daarna lekker wat eten en dan prima. Want het, uh, het eindigt op een uh, gewone tijd, ik begrepen. Ja. Dus dat zal nu ook wel zo zijn. Een uur of acht is het een beetje wat rustiger? Ja, maar vorig jaar was het negen uur klaar. Ja, uh, ja dus dat was helemaal goed. Ja. Dus uh, ik denk dat daar ook behoefte aan is uh, om gewoon lekker vroeg te beginnen en niet te laat maken. Gewoon een heel leuk, gezellig, intiem concert. Ja, ik denk dat daar wel vraag naar is. Zijn er nog meer uh, pijlen van On Air of uh, Roy? Uh, ja, er, er staat heel veel te gebeuren. Alleen uh, je zit gewoon met uh, ja, de, de volgorde van or het organiseren. En ik, plan, ik plan, plan gewoon drie maanden vooruit, uh, vooruit. We hebben natuurlijk in april hebben we het zet Zandvoort weer uh, met de volkswagen. Dus dat gaat alleen maar groter worden. Ja. Dat, kan, dat, dat is één, één groot evenement en, en waar, heel en wel, heel waar mooi wil je dat nu niet Dat gaat op parkeerplaats Zuid gebeuren Zuid weer. Gebeuren. En vorig jaar hebben we dat natuurlijk um, op de tweede dag moeten kennen.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 21 april 21 april dat is al uh, redelijk snel. Ja, Vroeg, ja. Dus daar ben je, ja, nou ja, als je even niet oplet ben je een maand verder ja, ja, Ja, het is echt heel snel. snel allemaal. Ja. Nee, dat uh, gaat heel erg hard. En dan uh, richting kofferbak en dan eind van het seizoen. Uh... Ja, dat het is nog wel leuk. Over andere plekken. Ja? We gaan het wel daar proberen. Yeah. Kofferbakmarkt. We gaan het wel uh, proberen, in ieder geval met uh, het en wat samen, om daar nog een kofferbak maken. Okay, oké, de het, de... Ja, ik doen. zeg dat wel zo. Het is nog niet helemaal vastgelegd, maar het gaat wel gebeuren. Ja, het idee is er in ieder geval. Ja, ja, ja, zeker weten. Nou, Roy is uh, druk met van alles. Ja. Dus ik denk dat we Roy nog, nog wel een keer zien hier. Ongetwijfeld. Zeker. Ik heb een stripkaart gekocht bij Gerry, dus het komt goed. Ah, oké. Okay. <laughs> <laughs> wat was dat uh, ook alweer wat ze in Amerika hebben? Pay to play? <laughs> een tijdje geleden uh, zei je dat je het wat rustiger aan... Uh,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 Uh, met, met uren en tijden erbij. En ik uh, moet even zeggen dat ik deze niet helemaal uh, duidelijk heb. Oh, ik zie het altijd is verkeerd uh, gedrukt door mijn printertje. Uh, natuurlijk, morgen hebben wij een uh, classic concert. Daar hebben we het al over gehad met Peter Tromp. De Heemstedse Philharmonisch Orkest om 3 uh, uur. En de entree is 5 euro. Dan op 28 januari is er een uh, rommelmarkt. Daar hebben we het net over gehad in uh, gebouw De Krocht. En dat is dan van 10 uur s ochtends tot 4 uur smiddags. En komt u even kijken of u wat heeft. En... Uh...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 Een mooi begin van de dag op 6 februari. 10 februari is het weer algemene pubquiz in Café Koper. De deelname is 2.50 en het begint om 9 uur s'avonds. En op 12 februari is er Jesse in Zandvoort met Edwin Rutte. Jawel. Ja? Edwin Rutte. In Theater de Krocht. Volle zaal. En volle zaal, dat denk ik ook, ja. En uh... <laughs> Ik moet altijd aan een broodje poep denken, maar dat, is, ja, nee, dat, is dat de, heeft met dat kinderprogramma ja, te maken. maar dat is met het petje. Ja, inderdaad. Uh, de aanvang van uh, Jess in Zandvoort is uh, smiddens om half drie en de entree is 15 euro. Edwin Rutte maakt uh, ook uh, prachtige Jess, uh, maar ik ben het ja. een met eens, als je dat hoort, dan denk je daaraan. Ja, ome Willem. Ja, dat, ja, ome dat, uh, Willem. <laughs> uh, elke eerste maandag van de maand is er nabestaande zorg bij ook Zandvoort van half twee tot drie uur. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf is er een Gitaal spreekt u voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphones, etcetera, cetera, et cetera. En dat is bij ook zandvoort aan de Vleemingsstaat nummer ja, het is, 55. Het is daar hartstikke druk, want je kan ook uh, elke vrijdag medische gymnastiek doen. En dat is ook bij pluspunt...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 En als u de uitzending gemist wilt naluisteren... dat kan meestal één of twee dagen nadat ja. de uitzending geweest is... dan kunt u naar, ja. naar www.zfmzondvoort.nl... en daar kunt u de datum en de tijd invullen. En uh, het, het nulde uur is dus eigenlijk van nul uur s'avonds... tot ja. en met één uur uh, s'avonds. Um, als je het een paar keer gedaan hebt, dan, uh, dan weet je dat wel. Ja, maar ik zeg er ook even bij... er wordt altijd geüpload en er gaat wel eens wat mis. Het zijn natuurlijk 24 bestanden... Ja. en als er dan eentje fout gaat, dan moet ik weer een dag wachten... om hem weer te uploaden.